Anne de Jong en Diederik van Zessen. Welkom terug. Ja, welkom terug. We bevinden ons ergens tussen 26 en 27 november 2013. En als je nog steeds wakker bent, blijf dan lekker luisteren naar Radio 1. We houden u met gezelschap. Ja, Flip Norman die doet het ook met zijn mooie liedjes. En Diederik en ik gaan zo met hem de dag nog nemen. Maar we beginnen met een nieuwe politieke partij. Ja, Delft en Groningen en Amsterdam, die waren als studentensteden... al. Uh, hadden ook al zo'n partij, dus echt nieuw is het niet. Maar nu moet ook Utrecht eraan geloven. De student- en starterpartij gaat de volgende gemeenteraadsverkiezingen meedoen in de Domstad. Vandaag was de kick-off achter het gemeentehuis. Oprichter van de partij is Steven Menken. En we hebben hem aan de Lijn ja, Waarom heeft Utrecht ook zo'n student- en starterpartij nodig? Uh, wij willen graag het perspectief van uitstudenten en starters op de hele stad in de gemeenteraad brengen. Want uh, volgens ons mist dat tot op het moment... En dan gaan jullie ervoor zorgen dat alle starters goedkoop een huis kunnen krijgen, dat alle studenten goed gehuisvest zijn en dat iedereen netjes zijn school kan afmaken? Uh, nou, dat is één van de dingen waar we ons in gaan zetten. Maar Wij gaan ons niet alleen maar inzetten voor studenten en starters. Maar we willen graag vooral kijken wat wij vanuit ons perspectief, vanuit studenten en starters, zien als wat nodig is in de stad voor Iedereen En niet alleen maar voor studenten en starters. Ja, eerst even voor, voor we terug uh, gaan naar Utrecht. Even, even de vraag aan jouw studenten en starters. Dat is toch ook wel een heel groot verschil. Want vijf jaar geleden was ik student. En nou ja, laat ik zeggen dat ik nu uh, sinds een paar jaar starter ben. Maar mijn belangen zijn wel volledig uh, omgedraaid. Toen ik student was, had ik echt hele andere belangen. Nou, wat ik ervan zie en we weten spreken, komen de belangen voor een groot deel overeen. Uh, wat, wat ook heel belangrijk is... dat studenten en starters elkaar gewoon heel gemakkelijk spreken... Uh, en dat is heel, ook heel belangrijk. Wij, want wij denken ook dat het gewoon heel belangrijk is om gemakkelijk deel te nemen aan de lokale politiek. Uh, omdat veel te vaak mensen zich nu opstellen als klant van de gemeente, dat vinden we jammer. Want mm -hmm. Utrecht is gewoon ons thuis. En wij vinden dat je zelf aan je eigen thuis moet vormgeven. Want je bent uiteindelijk gewoon te echt onderdeel van de gemeente. En, en omdat het gewoon leuk en gezellig is op een zeker vlak ook gewoon tussen studenten en starten. Ze spreken elkaar makkelijk. Ze zien elkaar snel. Uh, op die manier willen we dat gewoon gemakkelijker maken en leuker maken om deel te nemen aan de lokale politiek. Maar mist dat bij andere politieke partijen? Falen zij in hun beleid rondom nou, wat jullie speerpunten zijn rond studenten en starters? Ja, ik denk dat het de perspectief vanuit studenten is echt mist. Want ze hebben wel veel echt een perspectief. Nee, maar naast het op... perspectief regelen zij genoeg voor, uh, voor starters. Ze denken misschien niet vanuit nou, starters en studenten, maar ze ik... proberen er wel voor te regelen. Ja, ze proberen het misschien wel, maar als je ziet dat het gewoon heel veel studenten na bijvoorbeeld hun studie in Utrecht willen blijven wonen, maar daar gewoon geen plek te zien, is dat hartstikke zonde. Want die, die mensen zijn jarenlang hier aan het studeren, die bouwen heel veel kennis op, heel veel expertise, dat is allemaal menselijk kapitaal. En dat verhuizen we ons allemaal weg, want ze kunnen hier gewoon geen plek vinden. Nu heeft uh, Utrecht in de gemeenteraad 45 zetels. Waar uh, hoop je op? Hoeveel uh, zetels? Wij, wij achter drie zetels... Uh, Haalbaar, daar gaan we voor. En hoe kom je op dat aantal? Nou, als je drie zetels hebt, heb je een, een, een, rond de 9000 stemmen voor nodig. Mm -hmm. Als je kijkt dat er um, in de leeftijdsgroep 18 tot 26 um, in, Nederland, of, sorry, in Utrecht een groep is die 23% uitmaakt van het electoraat... Uh, dan halen er uh, dat, dat. Komt overigens wat meer dan 10 zetels. Dan achter wij drie zetels zeer haalbaar. Ja, dan is dat misschien nog wel uh, een hele magere keuze. Want je hebt die, die starterstroo nog eens bijgepakt, natuurlijk. Het gaat nu de hele tijd over studenten. Want... Nee, maar dat, daarom, als je alleen naar studenten kijkt, zijn dat 30.000. Dat is een iets kleinere groep. Maar naar 18 tot is een hele ruwe proxy voor studenten en starters. Dat, uh -huh. dat, dat, dat kan je niet echt koppelen aan leeftijd. Maar. We moeten toch enigszins proberen. Dan kom je van een hele grote groep uit, dat klopt. Ja. Nou, zijn heel veel van die studenten al op een bepaalde manier politiek uh, actief. Of al is het niet politiek actief, dan misschien in besturen en dat soort dingen. Uh, hoe krijg je mensen die in die raad willen gaan zitten en wat voor mensen zijn dat? Nee, uiteindelijk valt het heel erg tegen hoeveel mensen echt al lokaal politiek actief zijn. En, en wat ik de laatste weken ook merk, is dat mensen heel erg enthousiast worden van het idee. Je vertelt ze erover dat we gewoon. Mee willen doen, dat we dat op zo'n laagdrempelig mogelijke wijze willen doen. Uh, en mensen worden daar heel enthousiast van. En daarnaast hebben we gewoon een heel goed netwerk. We spreken met een heleboel mensen. En van mond tot mond gaat het tot nu toe weer heel erg snel. Dus ja. we, we groeien hard. Nou hebben we het natuurlijk over lokale politiek. Uiteindelijk, Utrecht is een grote stad, maar het is nog steeds lokale politiek. Als we het in dit programma normaal gesproken over lokale politiek hebben, is het meestal over een fietspad. Of over een flat die ergens niet gebouwd mag worden, omdat het dan een schaduw werpt. Uh, hebben jullie zo'n speerpunt, iets wat eigenlijk heel erg klein is in Utrecht, waar je graag werk van zou maken? Nou, gewoon een van de dingen die, die, die je gewoon vaak meemaakt als student van starter, is dat je onderweg bent naar de, naar de campus, dus de de hier in Utrecht. Uh -huh. uh, en dat je dan gewoon met, in de regen, met je 60 bij een stoplicht, een minuten lang gaat te wachten omdat er gewoon even twee auto's voor langs moeten. Ja, dat is gewoon van de gekken bijna. En heel erg frustrerend. Dat zijn ook punten die je vanuit je eigen, van onze eigen ervaringen echt in willen brengen. En gewoon meer een soepele stroom in willen Ja, krijgen. jij wil wel lekker door kunnen fietsen natuurlijk. Ja, en als het even kan als je aankomt ook nog je fiets kunnen parkeren ook. Ja. Dat is toch heerlijk van de lokale politiek. hè? Dat je zelf ochtends frustraties hebt. En dat je die gewoon anderen op lossen. Ja, maar kunt lossen. Uh, dat gebeurt in de landelijke politiek ook hoor. Ja, dat is voor de wind heeft dokter Corrie gezien op de televisie. En is toen zelf kamervragen gaan stellen. Ja. Maar goed, dat is weer wat anders. Hey, uh, zeg, uh, Steven, jij bent zelf ook nog student. Uh, stel, uh, jullie krijgen een x-aantal zetels. Ben je dan van plan om ook vier jaar gewoon in de raad te gaan zitten? Nee, uh, nou ja, ik ben wel van plan uh, om een kiesbaar te stellen. Op welke plek ik terechtkom, dat moet... Er uh, wordt nog gewoon een aparte commissie binnen onze partij bepaald. Maar om het ook laagdrempeliger te maken... Uh, om in de levensfase van studenten en startjes de raad in te gaan... willen we het ook binnen de partij mogelijk maken om dat voor een kortere termijn te doen. Dus om de, bijvoorbeeld om de twee jaar te wisselen. En het liefst dan via, via een dat zodat de kennis behouden blijft uh, binnen de partijen. En dat, dat, dat Verstaat... klinkt een beetje alsof je bij een, uh, een studentenvereniging zit... en even een tussenjaar neemt om daar in de commissie te gaan zitten en zo. Nou, dat lijkt het wel een beetje op, ja. ja. Dat, dat, dat past ook veel meer bij de, bij de leefwereld van studenten en kiezen. Dus uh, na Delft, Groningen en Amsterdam, nu dus ook uh, Utrecht voor de student- en starterpartij... gaan meedoen aan de aankomende uh, gemeenteraadsverkiezingen. Tenminste, dat is het doel. Dank je wel, uh, Steven Menken. Dank je. De oprichter daarvan. M maakt het uh, 9 over 3. U luistert naar Nog Steeds Wakker van Omroep BNL op Radio 1. Bij ons in de studio u heeft u misschien al gehoord... als u langer dan een kwartiertje luistert. Flip Norman. Hallo. Dank je wel ja. dat je ons mee liet zingen zojuist. Ja, jullie waren... Jij, de, op de eerste na hadden we alles goed. Ja, ben ja. je student of starter zelf? Zou je is onder een een welke met is ook zo altijd, toch? De eerste na heb je altijd. Je bent van 1988, ben je student of starter? Zou je op zo'n partij kunnen stemmen? Nee. nee. ja. Ik heb niet zoveel met van die studentenpartijen. Of ja, zo. Ja, die moet je op de universiteit opstemmen. Dan kunnen ze ja. daar... Uh, iets doen. We hebben het al een beetje geoefend nu, want dit is het onderdeel weten of vergeten. Ja. ja. Waarin we samen met onze muzikale studiogast, en dat ben jij vandaag, bepalen wat we over een week nog willen vergeten. Of wat we, wat we nog willen weten van ja. deze dag. Hè. We hebben het dan over 26 november 2013. En wat we mogen vergeten. Ja. En dat gaan we met jou bepalen. Jij bent bij ons de gast. Ja. En dat is meteen het privilege om gewoon te zeggen... Dit, dit vind, vind de... ik wel belangrijk, dit vind ik niet belangrijk. En daarna, weet je, we kunnen er even over discussiëren. Gaan we een handje klap en Precies, dan zeggen we het. En dan is maar, het van tafel. Wij, ja. wij gaan wat zeggen, maar laat je er niet door me invloeden. Het gaat alleen om jou. Het gaat alleen om mij. Ja. Zullen we maar gewoon beginnen? Ja, heel graag. Sinds vandaag heeft de station Arnhem Zuid de titel meest voorbijgereden station van Nederland. In het afgelopen jaar werd het station maar liefst 376 keer gepasseerd. En dat is meer dan één keer per dag. De stations volgen elkaar kort na elkaar op hier. En dat betekent als een trein ergens vertraging oploopt, dat het ook bij andere stations oploopt. Dat betekent ook als je niet ingrijpt.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 Het is heel want, grappig, want als je daar zo... heb je een scherm met CNN en het leek nu net alsof Assad dit aan het zeggen was. <laughs> Ik kreeg een beetje een Lucky TV-achtig ja, voor mij. Het, het, niet, het studio, was ja. echt Erik Trintenhammer, of Trinthammer. Um, uh, maar uh, het is onderzoek gedaan in Nijmegen, Lent, uh, Elst en uh, Utrecht-Overvecht. Die zijn op plaats 2, 3 en 4 geëindigd. De stadsregio Arnhem-Zuid vindt het onthutsend... en wil dat ook een uh, pittig gesprek met de NS op poten wordt gezet... Um, maar verbazen deze getallen je dat er, dat er gewoon dagelijks ja, dat is echt veel, st stations ja. voorbij gereden worden? Ik heb het één keer meegemaakt. Dat, even kijken, Den Haag, Nieuw-Oost-Indië werd voorbij gereden. Ja. En toen stapte die machinist uit. En dat werd echt nog een beetje link of zo. Want ja. er waren mensen echt heel erg boos op die man. Nee, maar het gek is ook het is ook niet dat ze het vergeten of zo. Het is gewoon bewust om tijd in te halen. Tenminste, dat was wat ik ervan begreep. Oké. Okay. Maar dat ja. is natuurlijk gek. want je, je, je kan niet op een stopknopje drukken als in de bus. Nee, de belangrijkste vraag is natuurlijk in deze. Ja, ben je wel eens op Arnhem-Zuid geweest? <laughs> Heb je er wel, ja. Moest je er wel eens naartoe? Uh, dit is een gewetensvraag, hè? Ja. Nee. Nee, ja, en waarschijnlijk nee. met jou heel veel anderen. Nee. Dus we kunnen Arnhem-Zuid er gewoon vergeten. Dat is de vraag. Arnhem-Zuid, weet of vergeten? Nou ja, dit verhaal wil ik nog wel even blijven onthouden. Maar Arnhem-Zuid mag wat mij betreft... Ja, ik woon er niet. Dus wat mij betreft mag het weg. Nou, ik... hey. Zijn Hoppa. we onze naams Zeker weten. This is an astounding story of courage and endurance, unparalleled in the history of shipwrecks. Ik wasn't alone out there. Richard Parker was with me. Richard Parker. This next part of the story you may find hard to believe. Richard Parker. je hoort een fragment uit de film Life of Pi en speelt een tijger de hoofdrol op in de film gezien? Nee. Oké, okay, nou, die komt samen met tegenspeler Pai terecht op een klein bootje op de Grote Oceaan. En vandaag kwam naar buiten dat de tijger tijdens de opname van die film bijna is verdronken. Volgens het artikel van de Hollywood Reporters zijn tijdens de opname van The Hobbit ook 27 dieren omgekomen. En heeft de crew van Pirates of the Caribbean ja, zich ook echt geen seconde druk gemaakt om het leven onder water en in het water. Hoewel er in Amerika een keurmerk is voor dit soort films, glippen er volgens de Hollywood Reporter veel voorvallen doorheen. Ja. Ben je een dierenvriend? Nou, ik ben wel vegetarisch. Dat, euh, of vegetariër. Mm -hmm. euh, maar... Ik vind dit soort berichten altijd een beetje hypocriet of zo. Je hebt ook altijd heel vaak van die berichten... over dat er dan weer paardengevechten in Japan zijn. En daar spreken we dan schande van met een mooie foto. Ja. Terwijl, ja, dan kijk je weer die bio-industriestallen hier. Ja, en dan denk ik, dat ja, ik ja ook doe normaal of zo. Dat als er staat no animals were harmed during the filming of this... dat, dat je dan bij de lunch dus gewoon geen broodjes ja. met, met vlees gaat. halen. Ja, precies. Ja. Dat, dat, dat ja. idee weet en je wel. En geen vlieg neerslaat natuurlijk. Nee ja. Nee. nee, ja. Ja, precies. Want dat is natuurlijk de vraag. Het is een hele grote no-go... Uh, voor filmproducers, als er kinderen in zitten, eigenlijk, dat is al heel erg moeilijk. Dan willen veel filmproducers zich niet aan branden. En ja. dieren helemaal. Nou, dit, deze film had allebei, Life of Pie, waar we het in dit geval over <lacht> hebben, hebben ze aangedurfd. Ja, dan flikkert die tijger een keer in het water. Hij is niet echt verdronken, hij is bijna verdronken. Nee. Ik denk, so what? Nou ja, ja kijk, ik vind het eigenlijk heel zielig voor die tijger. Maar ik vind het wel gelul in de marge of zo. Ik ga eerst het echte probleem aanpakken. Dat Zou die weten ik? dat hij ja. verdronken was? Nou ja, uh, nou. Dit, gaan we dit weten of vergeten? Uh, ja, ik, ik twijfel. Want ik vind, ik, ik vind het wel goed als er wat meer aandacht aan dieren naar welzijn wordt. Maar dan begin bij jezelf. Ja, vergeten. Vergeten. De man die 2,5 miljoen euro won in de staatsloterij... en een royale donatie deed aan de voedselbank in Breda... is een ex-crimineel. Volgens omroep Brabant is John Jansen uit Breda de gulle -gever. Met het gewonnen geld speelt Jansen voor Sinterklaas bij de voedselbank. Nou, in eerste instantie geloof je het bijna niet. Het is dat je het echt zwart op wit ziet staan dat er een donatie aankomt. Maar Besef drong pas echt door toen ik de folders van de kinderen terugkreeg... met uh, het verlanglijstje wat ze geknipt en geplakt hadden. Ja, je hoorde natuurlijk iemand van de Voedselbank. Bijna 500 kinderen krijgen binnenkort op kosten van die prijswinnaar. En dus ex-crimineel een cadeau. Kinderen tot 12 jaar kunnen voor 150 euro cadeaus uitkiezen. Oudere kinderen, die krijgen een laptop. ja. Bizar verhaal. Uh, uh, ja, wat zou je ja, dit, dit wat gevoel krijg je bij bij? Het is een beetje een stomme vraag misschien, maar, maar zo'n crimineel dat... die opeens voor Sinterklaas speelt voor kinderen, die het heeft het dat geld toch op zich eerlijk gewonnen? Nou, ja, dat, ja, nee. ja, dat is de vraag. Ja, dat is waar, maar dit is John J. Ik heb hem vandaag even inge, uh, ingelezen. Dit is echt een badass. Dit is echt uh, maffiafilm film... Uh, Kwaliteit, ja. uh, crimineel. Hij heeft negen jaar uh, veroordeeld gekregen, is vijf jaar vastgezeten, maar had echt, nou ja, waarschijnlijk als hij niet zo'n goede advocaat uh, geweest, uh, had, had dat langer geweest. Ja. En die, die heeft nu de loterij gewonnen, en dan blijkt hij ineens, ja, eentje van het Rijn, Rijnse soort te zijn. Nou ja, hij, hij zal vast niet eentje van het Rijnse soort zijn, maar zijn de daad aan zich, is toch prijzenswaardig? Ja. <laughs> dit is een Robin Hood, dit is een Robin Hood vrouw uit Breda. Nou ja, en hij heeft nou zijn ja. straf uitgezeten. Hij is nu toch niet meer. Ex-delinquent ex betekent toch niet ja, dat, dat dit, je nee, niet meer aan de staatsloterij mag meedoen? Ja, in, in die zin vind ik al dat we dit verhaal aan zich niet mogen vergeten, omdat het gewoon een fantastisch ja, is verhaal dat. is. Ja, dat is een goed verhaal. Maar nou, het is ook. Ik vond het eigenlijk een leuker verhaal als hij gewoon heel veel gejat geld had. Oh ja, en dan, misschien is het, en dan, dan weet je wel, dat die gejat geld en daarmee dan uh, de armen. Dan is het echt een Robin Hood verhaal. Ja, nu is het wel een beetje, hij ja, heeft ook een keer mazzel gehad en gaat dan een beetje ja. de mooie schijnen Nee, we gaan dit uitzoeken natuurlijk. Ja. Verder, maar het laatste woord is je Hij komt uit Breda. Ja, ja. Ja, ik kom ook. Van origine uit Breda. Dus ik hou me een klein beetje op de vlakte uh, <laughs> over dit. Uh, ja, ik, ook, je... ik hou me overigens ook volledig op de vlakte. Ja, ik, ja, uh, ik nee, zeg nee, tof peer, vind Precies. ik. Precies. Dat ga je sowieso onthouden. Ja, zeker. Oh. Dan mocht ik toch oordelen, of niet? <laughs> ja, dat is ook een fijne Wilde je dit vergeten dan? Vergeten. Ja, ja. ja mooie melodietje. Echt helemaal mijn nee. smaak. We vergeten alles. Ja, we vergeten be behalve uit. dat. Uh, nee, we vergeten alles. We, ja. verge we zingen nooit meer. Uh, nee. Ik neem je mee naar Arnhem Zuid, want je ziet er lekker uit. Uh, dat dieren do meer dood dan leven de filmset afkomen, dat vergeten we ook. En dat een s crimineel inmiddels speelt voor Sinterklaas. Dat en, we. en we weten we dus wel dat Flip meer van Corrie Koningshout dan van Marianne Weber. Ja. Want jij vond het laatste een mooie deuntje. Ja. Goed, ga zelf vooral deuntje spelen, zou ik ja. zeggen. Inderdaad, want je bent niet terwijl, voor niets nog hier om uh, 17 over 3 bij nog steeds wakker. Terwijl er net iemand gebeld heeft naar 0800-1121. Dat mag natuurlijk altijd. Er uh, is een luisteraar en die belt en die zegt dat het heel vervelend is... dat treinen niet stoppen op Arnhem-Zuid. Ja, en dat is ook zo. Ik, dat is absoluut waar. En ja, dat, uh, dat, dat deel ook helemaal. Het is natuurlijk heel vervelend en het moet stoppen. Volgens mij heeft de NS ook beterschap uh, beloofd. beloofd. En dat is niet meer dan logisch, want als je een station neerzet moet je er stoppen. Zeker weten. Uh, inmiddels geïnstalleerd met Banjo... Flip Norman, oh. nee, hij is nog niet geïnstalleerd. Uh, kunnen we nog vertellen dat we zo meteen gaan twerken? Ja, nou ja, wij... Twerken? Nou ja, we hebben een verslaggever. En ja. die is jong, dus die, die kan dat iets beter dan wij. Hij heeft ook betere billen dan wij. Want die, dat heb je ervoor nodig, twerken. Dat is het enige wat ik erover ga vertellen. Meer over hoor je er straks bij de reportage van Rens. Nu eerst, nu ben je wel geïnstalleerd. Ja, ik ben Zeker Flip Norman live bij ons in de studio. Zie jij op elke steen mijn naam al staan? Maar ik vind heus nog wel een stok waarmee ik jou voordat je met mijn dochter trouwt de goede kant op zal slaan. Want er moet nou eenmaal brood op de plank. En dat je van haar houdt, maar voor jouw hart van goud betaalt geen hond hier. Dat is het enige dat telt? Ga je mee naar het museum? De onvoorwaardelijke liefde wordt tentoongesteld Daar moet brood op de plan Neem maar hand Zodra je je principes laat verwelken Er is niks zo armetierig als een werkeloze Lectueel Neem maar hand Zodra je je Principes laat verwelken Wie de koe Bij de horens vaart Kan haar niet meer melken Ik ben al dus denk jij nu werkelijk dat jij deze hond nog iets leert? Ik zal maar doen wat ik je vraag, mijn geweten. Ik zijn al eeuwen gebroeieerd. Wil je de hand? Dan op er brood op de plank. Neem maar hand, zodra je je principes laat verwelken. Bruid is veel en veel te mooi om daar geen munt uit te slaan. Neem maar hand, zodra je je principes laat verwelken. Wie de koe bij de horens vaat? Ik kan er niet meer melken. Wat kan er niet meer melken? Wie de koe bij de horens vat? Wat kan er niet meer melken? Wie de koe bij de horens vat? Wat Zo, een stukje onvervalste folkmuziek live in de studio. En uh, het ging ook echt over het boerenland. Heeft heeft een koe cool horens? Of is een ja, stier? Het is een, nee. Dat is een uitdrukking, toch? Wie ja. Er ja, nee, ja, je hebt gelijk. Dus daarom is het natuurlijk een, een, een speling op die uitdrukking. Maar ik, ik twijfel nog de stieren hebben toch Ik ben horens. vooral altijd heel erg jaloers als iemand banjo speelt. En ik had toen ik kind was toch meer mijn muzikale vormgeving moeten doen. Is nooit gelukt. Ik, ik kan me zo voorstellen, als je nu zit te luisteren... denk je, ja, beginnen we over het twerken. Want we hebben we het <lacht> net over gehad. Ja, de, toch, Ja. Jij hebt <lacht> ja, het is vanavond nog gedaan. Ik heb even mijn best gedaan. <lacht> ik, ik, ik heb een, nog een andere baan waar het af en toe over twerken gaat. Twerken is zoiets, dat wil je niet dat je kinderen dat doen. Ik kan me voorstellen dat als ik kinderen zou hebben... dat ik zou denken, ja, dat wil ik nou niet. Het is net nee. zoiets als Dagger, wat je een tijdje hebt gehad. Vroeger noemden we dat gewoon schuren... Ja, maar ja. nu hebben we in, uh, bij WNL de jongste verslaggever van het hele Mediapark. En uh, die wil dan als iets natuurlijk eigenlijk niet mag het juist wel doen, zo puberaal als je dan ook weer. Onze verslaggever Rens Gooseling, die uh, wilde leren twerken en ging daarvoor naar playmate Bo Hesling. Uh, maar eerst uh, vroeg hij zich af hoe je dat nou uitsperkt. Dat twerken, twerken, twerken. Twerking, twerken, twerken. Twerken. Wat twerken precies is? Nou, het is uh, hoofdzakelijk met je billen.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 Ja, haar uh, playmates kunnen het misschien nog beter ja, dan jij. niet. Bo Hesling, Google maar even. Bo is met E-A-U, zoals het uh, hoort, zeg maar Boeie net waard, als Bo van dus Zeker weten. Zeker. vanavond in de Ziggo Dome deze band. Zeker. Queens of the Stone Age, een echte rock band. Met een weder voor rock. Maar dit is een van de rustige nummers. Ze speelt hem als dertiende vanavond. Make it with you. Make it with you. True. Een stuk steviger, maar dit is Josh Homie, de zanger van de band Queens of the Stone Age, op zijn gevoeligst. En dan klinkt hij best een beetje sexy, ja. En dan had ik toch wel heel graag bij willen zijn, in ieder geval. Ja, helaas. Wij waren 100 meter verderop bij een historische voetbalwedstrijd. Wie ook gekeken heeft, is Leo Mastic. Hij is nu aangeschoven voor het nieuwsminuutje.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 Smartphones, smartphones van ziekenhuisartsen zijn een bron van infecties. Zo blijkt uit de studie van het VU Medisch Centrum die deze woensdag gepresenteerd wordt. De doktoren komen met hun mobieltjes in de wachtkamer... waardoor bacteriën makkelijker overgebracht kunnen worden... Om die reden zijn sieraden al verboden bij de artsen... en toch denken de onderzoekers niet dat het een optie is om de telefoons te verbieden... want in tegenstelling tot sieraden hebben mobieltjes wel een belangrijke functie. Om deze bacteriebron toch minder schadelijk te maken... zou een speciaal beschermfolie een oplossing kunnen zijn. Bij gevechten tussen regeringsgroepen en islamitische militanten... zijn in Benghazi gewonden gevallen... In de tweede stad van Libië zou het zijn missen gaan toen leden van Ansar al-Sharia een granaat gooiden naar militairen van de regering. Daarop volgden nieuwe vuurgevechten. Maandag kwamen er bij de gevechten in Benghazi al zeker negen mensen om het leven. Het Day e Psalm is sinds afgelopen avond het duurste gedrukte boek ter wereld. Het kleine psalmboek uit 1640, is waarschijnlijk het eerste boek dat in Amerika is gedrukt. De opbrengst was meer dan 10 miljoen euro en dat viel tegen. Er was uitgegaan van zo'n 30 miljoen. De kerkgemeenschap die het boek van de hand heeft gedaan, kan met het bedrag. Hun gebouw opknappen. Het weer: het is vannacht bewolkt met een kans op een lichte bui. In het oosten is er kans op vorst aan de grond en overdag is het 6 tot 9 graden en blijft er kans op lichte regen. En tot zover. Het nieuwste minuutje. Heb je ook nog televisie gekeken, Leon? Ja. Mooi, dat mag zal, je er zo over vertellen. Zal ik dat doen? Ja, ja zeker. Leuk. Ga ik me even voorbereiden. Ja, maak even een paar mooie knipjes, dat is leuk. Ga ik doen. Goed zo. Het is uh, twee overal, vier uur luisteren naar Nog Steeds Wakker van Omroep BNL. En we gaan het hebben over nieuwe windmolenparken, want dat is altijd een probleem. Maar in de Groningse Veenkolonie is de sfeer nu wel heel erg grimmig geworden. Spandoeken en posters zijn opzettelijk gemolesteerd. Niet uh, door uh, onze mensen, zeggen de plannenmakers. We spreken met de uh, Rob Rietveld, woordvoerder Tegenwind. Goedenacht. Ja, uw spandoeken zijn dus gemolesteerd. Um, is het niet gewoon een jongstreek? Nou, dat denk ik niet. Wat vernietigd is, is een heel groot spandoek. wat we gemaakt hadden om een monument heen in de Veenkolonie. En dat is wel heel erg groot. En het zijn op meerdere plekken bij gebeurd in de hele nacht. Wat stond er eigenlijk op de spandoeken? Nou, er stond een leuze op uh, tegen, uh, tegen de komst van uh, windparken in, uh, in het gebied en dat, men een, dat we het daar niet mee eens zijn. En wie zijn het daar dan uh, wel mee eens? Kortom, wie zouden er achter de actie kunnen zitten? Nou, dat zijn natuurlijk twee, heel, twee, misschien wel twee verschillende dingen. Uh, wie het er wel mee eens zijn, natuurlijk, er zijn uh, initiatiefnemers zijn in het gebied die daar uh, parken willen realiseren. En, uh, ja, of dat zij het ook vernietigd hebben, dat weet ik natuurlijk niet. Dat uh, kan ik niet met zekerheid zeggen, maar het zullen niet de mensen zijn die uh, tegen windparken zijn. Want die waren juist heel blij dat er uh, spandoeken aan ja, maar U bent niet de eerste die tegen windparken is, dus die andere mensen zijn ook niet de eerste die voor windparken zijn. Maar het is dan toch wel gek dat, uh, de, dat de, het ene protest het andere... Uh, een beetje tegen lijkt te, te, te werken. Ik bedoel, dus, dus er moet iets mis zijn met de sfeer tussen de twee kampen. Dat het zo ver gaat dat iemand het nodig vindt om, uh, om uh, nou, die spandoeken te molesteren. Uh, ja, nee, ik, ik, op zichzelf uh, staan we wel een beetje voor elkaar. En, uh, en dat is al een poosje. En, uh, en, uh, en ja, de manier waarop het aanprocedureel. Ja, die, die levert zowel bij de voor als de tegenstanders. Uh, uh, ja, best wel wat voor op. Ja, is dit dan het, een van de weinige dingen waarop het echt naar buiten komt? Of merkt u het ook aan andere dingen? Nou, is, op deze manier komt het naar buiten toe. Maar je merkt ook wel dat het binnen de verschillende dorpen... Uh, ja, binnen de verschillende gemeenschappen... Dat, uh, dat er echt wel een... Een eigenheid een, een, een, een, een, een is van... Uh... Me sorry, meneer, meneer Rietveld? Rietveld? Oh ja, ik, ik, ik kom hier tussendoor, sorry. Oh, uh, sorry. Maar, <laughs> Ik neem weer terug. Nee, dat er dat, dat best wel op een gegeven moment tussen is binnen die gemeenschappen. En dat die uh, dat, dat de mensen uh, ook daar, zeg maar als je bij clubs kijkt, biljartclubs en dat soort dingen meer. Ja, daar is, er zijn weinig uh, clubs meer waar het toch gezamenlijk op gaat uh, tussen de, de agrariërs en de andere bewoners. Maar dan is het dan is het binnen een club, een biljartclub, zijn er twee kampen, één iemand voor en één, één iemand tegen. Zo erg leeft dit. Nou ja, waar we normaal een normaal bouillardje met elkaar, uh, ja, is dat eigenlijk nu wel een beetje over. Nou, uh, Moeten er, dus er, zet... moet er dan twee biljartclubs komen? Gaan we terug naar de verzuiling, maar dan... Uh... Nou, je, je, je ziet toch wel echt wel wat... wat ja, je vindt toch wel een stuk plaats, ja zeker. Ah jeetje, ja oké. Okay. En het stereotype beeld van uh, ja, Drenthe en Groningen is uh, rust, ruimte, openheid. Verandert dat dan uh, zoveel als er windmolens gebouwd worden? Dat ligt een beetje aan hun grote plannen, van niet gaan worden. Maar de oorspronkelijke plannen waren wel heel erg enorm. En daar zijn de mensen in opstand tegen gekomen. En, ja, met, en degene, de voorstanders zijn vaak toch die agrariërs die die grote landerijen hebben. Die voor die, die openheid voor zorgen. Ja, en heel veel mensen die, die er wonen, dat zijn mensen uit de rest wel van, van, van Nederland. Die mm. voor de rust en ruimte daarheen zijn gekomen. Ja, die, die hebben er ook hele grote problemen mee. En de, en de plannen waren echt heel, heel erg enorm met ontzettend veel windtubines. Ja. Uh, u bent van het kamp uh, tegenwind. Uh, u, u vertelt net over dat de sfeer toch echt grimmig is. Dat het zelfs uh, misschien de sociale sfeer binnen de gemeenschap uh, aantast. Valt er met u te praten? Is er een middenweg mogelijk waarbij er toch een paar windmolens komen? Misschien op niet echt opzichtige plekken? Of zegt u nee, geen enkele uh, windmolen bij ons in de buurt? Nou, kijk, we hebben ze liever natuurlijk niet, want die openheid in het landschap... Maar zo kan het niet doorgaan moest. natuurlijk. Nee, maar wij hebben bijvoorbeeld samen met de provincie gewerkt aan een gebiedsvisie... om, om, om te kijken, of nou elke provincie heeft een opgave van de hoeveelheid windenergie die uh, gerealiseerd moet worden. Nou, Dat hebben wij samen met de provincie gekeken. Nou ja, hoe kan hoe het dan alsnog, maar op, de, op voor ons de minst kwalijke manier... Uh, nou, maar nu, nu zie je dat uh, de, de, de plannen die er waren, die probeert men toch door te zetten. Ondanks de gebiedsvisie die we eigenlijk samen met de provincie naar gekeken hebben. En men wil het toch doorzetten, want men wil toch eigenlijk meer dan dat, uh, dat de provincie uiteindelijk noodzakelijk is om gepraat te worden. Nou, en dan dat, dat verhaakt de standpunten nog een keertje. Platform Storm en ja. Tegenwind, het zijn allemaal prachtige namen. En u maakt er deel van uit, u maakt zich hard tegen die uh, windmolens. En we hopen in ieder geval dat de strijd ver gestreden wordt... zodat we niet meer van die molestaties hebben. Bedankt voor de toelichting, Rob Rietveld. Graag gedaan. Het is zeven overal vier. We luisteren naar... Je wilde wat zeggen, Anne? Nou, ik wou naar Leon toe praten. Maar jij doet het al... Ja, maar Leon zit inderdaad ja. al, al aan tafel. Inderdaad, en ik hoor mezelf graag praten, zoals je weet. <laughs> maar hey. Leon nog liever, eigenlijk. Ja, nee, maar je hebt het snel gedaan. Ja, molens lekker waaien. Ik ben Connie en ik heb gewonnen met de slogan. De bezorgbeer online eten bestellen. Ja, ik denk ik ga het ook gewoon eens proberen. Ik ga het D ook proberen. Voor Dits... die modus. Ja, ik denk ik neem gewoon even een willekeurig kus Want dat... Dit was Connie. Dit was Connie. Nou, goed. Ik kan niet geloven dat dit de beste slogan was. Dus de bezorgbeer dat is de online, Tenminste, een eten aan restaurantketen. Die hebben dus een nieuwe slogan: online eten bestellen. En Connie die heeft er uh, een bedacht. En ze was de winnaar uit een behoorlijke stapel inzendingen. Er zijn ruim 600 inzendingen geweest. En uit daaruit hebben wij de beste gekozen. Het is Connie Titoon uit Roon die deze prijs heeft gewonnen. Connie Titoon uit Roon. Nou, dat, dat herken ik, want ik kom uit Rotterdam... en daar praten mensen nog wel eens uh, zo. Dus dat is he, toch herkenbaar. Loopt dat de winnaar bij mij uit de buurt komt. Um, Connie, die wo won dus, maar ze heeft niet heel veel met het bedrijf. Ja, en weet je wat dat betekent? Nou, ik heb me er verder niet zo in bedoeld. Oké. Okay. Maar goed, mooie prijs. Dat is natuurlijk nooit weg. Kon je mag een jaar lang gratis eten bestellen bij de bezorgbeer. En dat is best leuk. Bestel je vaak bij de bezorgbeer? Mm, nou, wel af maar niet echt heel Oké. Okay. Had je er zelf wel eens van gehoord, Leon, van dit bedrijf? Ja, want in Rotterdam heb je er een heleboel uh, toevallig. Maar weet jij ook, weet je namelijk ook uh, hoe dat ze rondrijden? Daar ben ik vanaf ja, gekomen. Ja, ja, ja, dat ja, weet ik. Die, ik zou even, ja, ja, dit dus, kunnen mensen natuurlijk niet zien, maar we kunnen het wel uitleggen. Ze hebben dus een helm met daarop ook echt oortjes. Dat is, gewoon, ja, ze hebben, dat is ook echt een soort van vacht die ze om een helm ja, heen het hebben. Is, het is een berenketen en die mogen dan zelf hun eigen uh, naam geven aan iedere vestiging. Maar goed, ja, hoe ja, het ook bier, zijn, ze hebben echt een hele slechte ja, slogan uitgezocht, maar hebben echt ongelooflijk veel publiciteit gehad. En nu hebben we het ook nog over negen over een half vier s'nachts. Ja, we zijn bijna 24 uur verder en ze hebben het er nog steeds over. Nou goed. Um, bij slogans komen natuurlijk woorden kijken. En dat is ook weer in een actuele discussie. Want wat wordt het woord van het jaar? Um, Wim Daniels, die, dat is de man die erover spreekt, als dus het om taal gaat. En vanavond zag ik hem ook al bij Omroep Brabant. Een lied dat voor een koning gemaakt wordt. Want de koningslieder waren er in de middeleeuwen al. Maar ze doelen natuurlijk toch uh, op het koningslied... dat uh, dit jaar er was uh, ten behoeve van Willem-Alexander. Mm -hmm. Waar iemand heel veel kritiek op heeft gegeven. Ja, wie was dat toch? Ja, ik weet het ook ik niet het ook meer. Ook niet ja, nou, ik weet het ook niet helemaal zeker meer. Maar ik heb het eventjes opgezocht voor jullie. Degene met kritiek over het koningslied hebben we dus. Hè, dat was Wim Daniels zelf. Hij was de enige. Voor de rest uh, vond iedereen ja, fantastisch. Had, voor de rest vond iedereen het hartstikke te gek. Ja. Nou, dit vond hij er onder meer van hoe klein we ook zijn, onze daden zijn groot, gaan niet onderuit. Wat kan er nou onderuit gaan? Aandelenkoersen kunnen onderuit gaan. Ja? En, en, en een schaatser kan onderuit gaan. Maar daden die kunnen natuurlijk nooit onderuit gaan. Ja, ik had nog veel, veel liever heel veel laten horen van hem. Maar zijn betoog duurde toen meer dan twaalf minuten. Dus ik heb het eventjes teruggeknipt tot het kort is. Vanavond zat Daniels ook bij Paul en Witteman. En daar nam hij eveneens kanshebbers voor het woord van het jaar door. Je kunt alleen twerken. Dus als ze op een bepaalde manier dansen... Twerken? Je twer ja, twer ja nee, je mag twerken zeggen. Oh ja? ja, ja nee, bij voorkeur twerken zeggen, geen twerken. <laughs> <laughs> maar je, je kunt alleen twerken als je geen sletvrees hebt. Ja, dat zijn ook nog specialismen die je niet met elkaar kan combineren. Sletvrees en twerken of twerken. Rens had het er ook al over. Het is moeilijk woord. Ze gaan niet samen. Er zitten ook bankiers aan tafel vanavond bij Pauw en Witteman. En één daarvan wil zich eventjes bemoeien met het woord van het jaar. En Daniels, die zet hem subtiel op zijn nummer. Ik zit op zijn kop te lezen. Ik zie hoolig een heffing. Wat is dat? Hoolig een heffing. Zo is dat 20% is als... of niet? En ja, daar heb je overigens ook alweer een woord voor. Dat is een bonusplafond. Maar als je dat dan 100% maakt. kun je niet meer van een plafond hoe Oei, het even gewoon even een kleine klap richting de neus van de bankiers. Um, ken je dit programma De Rechtbank toevallig al? Ja, dat is een nieuwe serie. En ik heb daar vandaag ook weer even naar gekeken. En ik probeerde de woorden van deze officier van justitie te volgen. Nou, heel kort. Ik zou hier uh, heel veel over kunnen zeggen. Maar um, ik zal het niet doen. Ik vertrouw geheel op uw Ja, ik heb geprobeerd de naam van deze, van deze officier van justitie te achterhalen. Ik kwam uit bij Johan Cruijff. En de, de advocaat van de verdachte die er zit, die snapt het ook niet. Dus ik begrijp nog niet dat de officier zegt ja, heel kort en ik zeg vervolgens niks. Dus is de keuze van de officier, meneer ja, De Halsman. maar dan wou ik hem wel op wijzen. Dat vind ik toch een beetje een raar op, opmerking. Ja, wijzen werd ik niet. Wat heeft u dan bij deze gedaan? Wijzer werd ik er niet van. Um, en ik bleef dus onbevredigd achter. Nou, tot slot, jongens, hoe zijn jullie in het huishouden? Een beetje oké okay, of niet? Ik wel, ja. Ja? ja. Nou, toch heb ik uh, nog eventjes wat voor jullie meegenomen. Roy Donders, jullie kennen hem ongetwijfeld. Ja, iedere maandag. Wel een facelift doen, hè? Een facelift? Ja, dat is het nieuws. Dus dat is nou nieuws. Dit is een nieuws- en sportzender. Ja. Uh, Roy Donders wil een facelift. Uh, om, uh, dat, hij wil graag... Uh, heeft hij inspraan. gedaan? Heeft hij gedaan? Ik hoor net dat hij het al gedaan heeft. Ga maar verder. <lacht> nou goed, dat is misschien handig als hij op zijn kop hangt... want hij uh, ging vandaag de wc schoonmaken. Doe jullie voor die mee. Maak een doekje. Doe ik eerst de bovenste... de bovenste, de bovenkant. Dan de binnenkant van de bovenkant. Even de binnenkant met de kant. Nou, erin. Een erbij. En schurnacht! Hé, hey. en dan is het absoluut geheim, jongens, om het met een theedoek af te doen. Juist, ja. Die dank moet je, je dan wel. Na, moet je daarna weer weggooien. Dankjewel, dit was uh, het hoogtepunt uh, en daar gaan we ook meteen ja. mee stoppen. Uh, Roy Donders, die de wc, de wc poest. Ik kan het niet willen missen, Leon <lacht> nou, Mastik, alsjeblieft. En daar betaalt die jongen bijna balkende salaris voor. Hè? Nee, <lacht> Leon, dankjewel. Het was hartstikke leuk. En uh, volgende week dan ben je natuurlijk weer en zometeen bij nu al wakker. Schuif je ook weer aan voor uh, al het nieuws uit de nacht. Ja, zeker, maar bij ons aangeschoven nog steeds. Want uh, gelukkig nog steeds bij onze gast. Ben je een beetje moe eigenlijk? Uh... <laughs> dat is eigenlijk so. genoeg, Nee, ja. ik ben heel fit. Ja, ik heb er heel veel zin in om mijn laatste liedje zo te zingen. Ja, ja. precies. Ja, je, ben je, je klaar mee? Dat is goed dat je het, je je weet, het je je zegt, want je ja. hebt nu drie, drie liedjes gespeeld. Ik neem ja. aan allemaal van je debuutplaat. Ja. Uh, maar je kwam aan dat je zei, oh, waren het vier liedjes. Want ik dacht eigenlijk dat het er drie waren. Dus uh, welk, heb je er nu eentje extra bij bedacht? Oh nee, ik dacht dat er vier waren, maar toen, ze, dacht, toen zeiden jullie, je moet dan spelen, je moet dan spelen, je moet dan spelen. En toen had ik er drie geteld, maar dat was gewoon, ja, ik was toen al moe. Ja, dus ja precies. Dat, Wij ja, merken ja. er niks van als je speelt, trouwens. Nou, ja, dit, dank je. Dit programma heet nog steeds wakker. Dat ja. heet zo, We we eigenlijk terugkijken op een dag die geweest is. Wat heb jij eigenlijk gedaan vandaag? Les gegeven op een basisschool. Je bent gewoon leraar? Uh, muziekleraar, ja. Oh. ja. Van alle groepen dan ook gelijk, neem ik aan? Of... Uh, ja, nou, ik heb momen... ja, eigenlijk vrijwel alle groepen. Ik heb momenteel geen kleuters. Maar ik, ik, heb, ik, ik heb geen enkel talent voor muziek. Dat wist iedereen ook al op mijn basisschool. Oh. Maar kan je het, mensen die wel talent hebben... kan je die er gelijk al uitpikken in groep drie of vier of vijf? Um, jawel. Dat, ja, je hebt wel kinderen die gewoon snel dingen oppikken... en heel snel melodietjes ook gewoon goed op toon nazingen. En, ja. Maar in principe... Het leuke van basisschool is dat iedereen ook nog heel erg enthousiast is. En gewoon meedoet. Ja. En dan wordt het ook gewoon al wel snel leuk. En, en, nou en het ja. is natuurlijk ontzettend cool. Als je leraar ook zelf muzikant is lijkt me. Uh, in mijn geval had ik altijd hele suffe plaatjes die we ook moesten doen. Uh, suffe liedjes die al ja. heel erg verouderd waren. Op je blokfluit. Uh, en dan neem ik, neem ik aan dat de liedjes die je nu voor ons gaat spelen. Je gaat straks de laatste spelen. mijn T. Dat dat dan ook materiaal is. Of, uh, niet? Voor de kinderen. Ja? Ga je niet, uh... Nee dat doe ik niet met de kinderen. Met de kinderen heb ik liedjes die ik dan ook wel zelf maak. Maar dat is dan over het vieze heersbeestje of zo. Ja, ja. Dat uh, uh, ga naar een plek in de studio. Kunnen wij nog even nadenken over het feit dat je ook, uh, Sir, Yes, Sir, keihard kan schreeuwen met een hele groep kinderen, kinderen uit vier ja, dat is ook dat ook was heel leuk? Ja, die staan op mijn cd natuurlijk. Oh, ja. Ja, okay, okay, ja. die komt binnenkort Kinderarbeid. Zeker weten. Het laatste liedje dat u voor ons gaat spelen. Straks verdiepen wij ons nog in het nieuws dat u niet hoorde vandaag. Het nieuws in de kantlijn van de dag. Het is meestal het leukste nieuws van allemaal. Uh, straks gaan we het daarover hebben. Maar nu eerst dus nog live Flip Norman bij ons in de studio. Stap, stapt over wat kabels heen. Heeft uh, zijn microfoon en zijn uh, uh, gitaar ingeplucht. En gaat dus nu live spelen. Het nummer heet Jasmijn T. En het is dus hartstikke live bij ons in de studio. Koptelefoon op. Ja, daar zijn we. Dans me als de mus in jouw hand met zijn fluit de zon bezweert en dans me als jouw schaduw met de wolven naar de maan terugkeert ai ai ai ai in stille klanken dans me liefje dans dans me naar jouw lippen zacht in het oude gras of de geur van Jas mijn thee in de nacht. En vrij me bij de vijver als de meidorts in jouw ogen zwemmen. Vrij me als het vriest in huis en bij elkaar in vuur omklemmen. Ai, ai, ai, ai. Stille tijden, vrij me liefje, ai, ah, ja, Jouw jouw als je lacht, en de herfstwind als wij vrijen, jas mijn tijden nacht, en jouw lichaam bloesemt open. In de dagen zonder vragen, zij seizoenen knielen volgzaam. Voor de jaren van gitaren en vurige sonaten. Zullen klinken en drinken op jouw pracht voor rode balustrades. Jas yes, mijn thee in de the nacht. Als ik liefde zie, als vruchteloze appelboom, bestijg jij juist die nachtmerrie en temt haar tot de wildste droom. O ai, ai, ai, jouw stille liedjes, en ik vrees niet langer, dus dans me naar jouw lippen zap. In het dauwgras of de geur van jas mijn thee jas mijn thee jas mijn thee in de nacht jas thee in de nacht jas thee in de nacht mijn thee in de naam. Flip Norman live bij ons in de studio. Wil je meer van Flip Norman zien, horen, lezen, kopen? Flipnorman.nl Dankjewel dat je hier was, Flip. Er is genoeg spraakmakend nieuws te vertellen. Maar er is nog veel nieuws dat een beetje door alle andere media vergeten is. Aan het einde van nog steeds wakker dit programma... ruimen we daarom altijd even tijd in voor het nieuws uit de kantlijn van de dag. Ja, zo wil de ChristenUnie in uh, Utrecht een uh, verbod op lichtgevende... en bewegende schermen in de binnenstad. Jan Wijmenga is fractievoorzitter van de ChristenUnie... en onze redacteur Leo Mastic, u hoorde hem net, belde met hem en vroeg... waarom moet je nou eigenlijk zo'n verbod hebben? Nou, het verbod, dat is wat anderen ervan gemaakt hebben. Ik heb in elk geval uh, nu gezegd, uh, we zien uh, een grote opkomst van, van tv's, van hele grote schermen in de binnenstad, in Utrecht. Um, en er is een verbod überhaupt wel op uh, lichtreclame in de binnenstad, bewegen reclame. lichtreclame. Maar deze schermen maken gebruik van een maas in de regelgeving die we nu hebben. Vertel. En daar wil ik, uh, de, de maas is dat uh, als een scherm een halve meter achter de etalage eruit staat, uh, dat het dan toegestaan is. En dat is ooit zo bedacht, omdat eens um, dus een, een tv-tje in zijn etalage wilde zetten. En dat vonden we als politiek natuurlijk prima. Maar inmiddels zijn de tv-schermen uh, wat groter geworden. En inmiddels uh, ruitvullend en soms zelfs gevelvullend. En dan heb je toch wat over een hele andere impact op de omgeving. Ja, gevelvullend zegt u. Uh, een maas in de wet uit het verleden. Moet die wet dan aangepast worden? Uh, nou het, gaat hier, het gaat niet om een wet, het gaat hier om een plaatselijke verordening. Uh, ik, uh, ik ben er eigenlijk wel voor om, om de, de regelgeving op het punt aan te passen. Want het, is een, het geeft een enorme impact op de, op de historische binnenstad die we hier in Utrecht hebben. Uh, niet alleen op het aanzien, maar ook voor onderheden die s'nachts door het geflikker van die schermen uh, uit de slaap gehouden worden. Ja, want, is dat zo erg dan? Want Het is een beetje inherent aan het feit dat je in een grote stad gaat wonen, dat er veel licht is volgens mij. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar we hebben natuurlijk ook een beschermd stadsgezicht hier in Utrecht. We hebben, uh, uh, nou, de binnenstad is al 2000 jaar oud. We hebben panden die uh, ook tot de middeleeuwen teruggaan. Um, en daar doen we heel veel moeite voor om die te behouden. Uh, en we vinden prima uh, dat er reclame hier in de binnenstad wordt gemaakt. Dat is natuurlijk ook logisch, want het is ook een winkelgebied. Maar het moet wel uh, met mate en het moet ook wel passen bij de historie die we, die we hier ook hebben. Wat is uw voorstel nu? Uh, mijn voorstel is uh, in elk geval om uh, eerst eens te peilen ook bij andere fracties hoe zij hier tegenaan kijken en bij het college, daarom heb ik ook vragen gesteld. Uh, maar ik zou in elk geval toe willen naar, uh, naar aanvullende regels op dit punt, uh, bijvoorbeeld over de lichtintensiteit van die schermen of de, de frequentie waarin de beelden gewisseld mogen worden. Uh, dat je in elk geval wat rust houdt en niet dat de, de schermen zo overheersend zijn in de, in de binnenstad dat je, je, uh, je ervan uh, je eigen schaduw kan zien. Zou het een probleem zijn als die beelden stilstaan? Uh, nee, dan heb ik er veel minder moeite mee. Maar het gaat niet alleen ook om, om het wegenbeeld. Uh, dat, dat trekt natuurlijk de aandacht. Het gaat ook uh, met name mij uh, in dit geval om de lichtintensiteit. Uh, want we zien ook op de stad dat het tot gevaar kan leiden. Bijvoorbeeld um, als je aan het eind van een lange straat uh, een groot scherm neerzet. Nou, ja, s'nachts kom je als fietser uh, rijden over die straat. En dan kijk je in dat scherm. Dan zie je dus niks meer van de omgeving. Omdat het scherm je gewoon verbindt. Dus het is niet alleen. Uh, het is niet alleen voor de stad, het is ook nog eens in sommige gevallen gevaarlijk. Ja. Kan er een compromis gesloten worden dat hij misschien tussen bepaalde tijden uitgaat zo'n scherm? Zou u dan tevreden zijn? Nou, dat zou in elk geval uh, een, een, een, een van de onderwerpen zijn... waar we het zeker over zouden kunnen hebben. Er zijn natuurlijk ook ondernemers die uh, geïnvesteerd hebben in deze schermen. En, uh, en je moet als raad natuurlijk ook wel een beetje uh, consequent zijn... in je besluitvorming. Mensen die een uh, forse investering hebben gedaan... Uh, gelijk uh, een verbod opleggen. Dat, uh, dat snap ik ook wel dat je... Een, uh, ...in crisistijd ook niet alles van ondernemers kan vragen... ...maar ik vraag in, geval, in dit geval uh, respect voor de historische binnenstad... ...en ook in ieder gevallen uh, aandacht voor de verkeersveiligheid. Nou, Jan Wijmega, fractievoorzitter van de ChristenUnie terecht. Ik denk dat jullie eruit gaan komen. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Dan gaan we zo aan het eind van deze nacht nog even snurken. Een probleem onder meer dan 4 miljoen Nederlanders. Vandaag is de luidste snurker van 2013 bekendgemaakt. Jason Domatilia haalt maar liefst 90 decibel. Leon vroeg zich af of uh, hij hem nou moest gaan feliciteren of niet. Nou ja, ik zie het niet echt ja. als een prijs, maar ik ben er straks wel blij mee, denk ik. Ja. Ja, je, hoe, hoe, hoe, hoe word je snurker van het jaar? Uh, ja, het wordt opgegeven voor uh, mijn vriendin en uh, ja, nou ben ik het. Ja, dan word je, dan word je opgegeven. Dat, dat gebeurt met een reden, jij snurkt luid. Ik steek best wel uit, ja. ja. Is dat altijd al zo geweest? Uh, ja, niet altijd, maar het wordt steeds, wordt steeds, uh, steeds erger, zeg maar. Ja. De laatste paar jaren. Ja, want hoe, hoe komt dat bij jou? Ja, moeheid. Uh, ja, maar alles, denk ik. Alles. Wat, wat, wat gebeurt er? Want ik weet wel eens, als ik ligt te slapen en dan krijg ik wel eens een trap van mijn vriendin. Van, joh, hè, als je een beetje verkouden bent en dan even op je zij gaan liggen, dan, dan gaat het over. Maar hoe is dat bij ja. jou? Nou ja, ik krijg wel meerdere trappen en uh, <laughs> ja, heel vaak uh, ook verwezen uh, naar de bank stellen of naar een andere kamer. Uh, ja, het is niet echt wat hè? Nee. En nou zie ik, 90 decibel, dat produceer jij dus gewoon s'nachts? Dat, ja. dat is echt een flink lawaai. Weet je waar je dat mee kan vergelijken? Ja, ik hoorde vandaag een drillboor een uh, vrachtwagen op 15 meter afstand, een bulldozer op 15 meter afstand. Al die dingen. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je, Ik weet niet hoe groot je huis is, maar dat als jij naar de bank wordt verwezen door je vriendin. dat ze zelfs dan ah, een wakker ligt van je of niet? Dat maakt inderdaad niet uit, nee. Nee. <laughs> nee. Nou, nou heb je de titel te pakken, dan is er misschien tijd om er wat aan te gaan doen. Is er wat aan te doen voor jou? Volgens de deskundigen wel, ja. Dan krijg je zo'n sturfbeugel en ja, dat moet dan verhelpen. Ja, hoe werkt dat? Nou ja, het wordt op plaats gemaakt. Ja, speciaal voor mijn, voor mijn gebit natuurlijk, ja. zodat mijn tong uh, ja, vast blijft en niet de, de vernauwing ingaat. Ja. En dat ik dan dus gewoon blijf ademen en niet sterk. nee Heb je er dus in het dagelijks leven last van, dat uh, als je slaapt en je wordt wakker vervolgens, dat je dat, dat je dat merkt aan je keel of iets dergelijks? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Uh, je merkt het wel inderdaad, ja. ja, maar merk je maar ja ook? Of, ik, of ik er last van heb is het niet echt zo, nee. Wat merk je er wel aan dan? Ja, je hebt uh, ja, zo'n droge, uh, vieze mond. Het smaakt in je mond. En, uh, ja, dus, uh, ja. Ja. Het is droog. Het doet geen pijn of zo, maar... Nee. Ja. Nou heeft je vriendin je opgegeven. Je hebt de titel te pakken. Is ze trots? Ja, ze is wel blij dat, ik, dat het straks verholpen is, maar, maar... Ik denk niet dat ze trots op me is. <laughs> nee, maar goed, even zonder gekkigheid. Het is natuurlijk een serieus probleem. Ja. Er rust wel een beetje een taboe op, vind je niet, in Nederland? Ja, ja. Maar is wel te begrijpen. Ja, in mijn geval dan. <laughs> dus ja, ik weet niet precies hoe het met andere mensen staat. Nee. Ja, ik kan wel begrijpen dat je uh, er niet erg graag over wil praten. Nee. Jij praat er wel over. Waarom heb je besloten om er toch zo open over te zijn? Nou ja, ik wil best wel gewoon over praten. Maar uh, het is ook voor mij benaderd om op tv te komen. En Dat wil ik liever niet. Uh, <laughs> dat is wel iets te ver. Nee, precies. Nu, wanneer begin je aan de, aan de behandeling? Wanneer uh, snurk jij niet meer? Sorry? Wanneer snurk je niet meer? Wanneer kan je aan, aan een behandeling beginnen aan dat beugeltje? Um, uh, ja, ik er moet nog een afspraak voor gemaakt, uh, concreet, voor, uh, om dat op te komen. Om vast uh, te laten aanpassen um, en meten. En dan kan ik het de volgende keer weer ophalen. En dan probeer ik me even voor te stellen. Jason Domatilia, de nee. luistersnurker van Nederland. Lig je nu op bed? Nee. Kijk. Ga zo lekker slapen. Een goede nacht. Ja, dat ga, ik, dat ga ik zeker doen. <laughs> Dankjewel. Slaap lekker. Ja, dank ja, En dan is het nu nog tijd voor een midnight snack. In een spannende verkiezing is Snackland in Huizen vandaag namelijk tot de leukste snackbar van Nederland verkozen. Zakaria Gendi is trotse eigenaar en Leon Mastic vroeg hem hoe zijn dag was. Ja, maar vandaag, we hebben het echt heel leuk. dag gehad. Het was echt heel gezellig ook. Ja. We zijn de leukste gekozen vandaag voor de eerste en de leukste snackbar van Nederland. Ja, de leukste snackbar. Ik zou zeggen, het gaat om de lekkerste snackbar eigenlijk, hè? Tenminste, dat vind ik altijd het belangrijkste. Lekker patatje? Eigenlijk komt het neer De lekkerste en de beste. De lekkerste is gewoon de kwaliteit. is top de kwaliteit. En als die, onze klant dus niet tevreden is, dan hebben wij gewoon in, niet genoeg gestemd. Uh, gekregen, zeg maar. Nee, want er is dus echt gestemd. Hè. En dus, kennelijk vinden heel veel mensen dat, dat jouw snackbar hartstikke leuk is. Waarom is die zo leuk? leuk? Uh, Overtuig ons eens. Nou, nummer één. wij uh, het, het is eigenlijk altijd uh, gezellig bij ons. En uh, wij doen het echt heel graag voor onze klanten. Heel veel. Uh, We hebben echt... Uh, Persoonlijke contacten met de klanten, zeg maar. Ja, weet je ook van wie wat wil? Vaste klanten, twee kroketjes en een van. patatje en zo, dat soort dingen. Dat weet, dat weet je ook gewoon van tevoren dan? Ja, tuurlijk, dat weet ik altijd. En, uh, en wij hebben ook top, ik heb eigenlijk top personeel. En die zijn echt super enthousiast. En altijd gezellig met de klanten lachen, grabbies maken. Hey, en en mochten we nou een keer langs willen komen in huis, hè? Wat, wat is een absolute aanrader? Wat moeten we gegeten hebben, jouw snackbar? Uh, frikandel is speciaal en uh, dat je ollog. En welke grap zij er dan bij maken? Ah, die zijn echt zo lekker. <laughs> dat is toch geen grap, mag ik hopen? Oh. Nee, wat, voel... wat, wat? nee ik, omdat je zei dat er altijd zulke leuke grappen werden gemaakt. Ook, ik denk nou, ook de leukste grap erbij Maar ik mag hopen dat de frikandel wel echt heel lekker is, toch? Ja, zeker. Echt wel. Nou, we, komen, twaalf, voel ik niet aan. we komen snel een keer langs. Zakaria Gendi... Hartstikke bedankt. Snackland in Huizen gekozen tot de allerlekkerste... en leukste snackbar vooral van Nederland. Dankjewel. Oh, midnight snack. Ik doe het wel eens met het uitgaan. Ja, weet je waar je dat goed kan doen? In Groningen. Daar heb je zo mooi op de hoek. Daar heb je quiz uit de muur halen. Dat betekent wat hebben over Groningen en over het uitgaansleven. Want straks zie je nu al wakker, het failliete is Simplon. En wij zijn er volgende week weer. Ja, zeker. Tot dan. Leuk dat u luisterde. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.